De politie spreekt bij het station mensen aan die willen meedoen aan de Street Rave. De organisator heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat de Street Rave een protest was tegen het cultuurbeleid van de gemeente Den Bos. Het weer, opklaringen, vannacht lichte vorst, morgen weinig wind, er is wat minder zon dan vandaag, het wordt tussen 11 en 14 graden. Dit was het nos Journaal. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze.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 Langs de lijn, met Rolands Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 10.395, oftewel speelronde 31. Ajax heeft het gisteren nog even spannend gemaakt. Of eigenlijk deed de Heerenveen dat. En of het spannend blijft hangt af van AZ-PSV vanavond en Feyenoord-Vitesse morgen. AZ-PSV moeten we opwachten tot kwart voor negen. Het is slechts één van de vier wels. Eén van de anderen is Groningen-Ado. Die zijn al bezig. Het gaat om playoffs en Henk Kok zit in Groningen. Ja, we hebben al ruim 17 minuten gevoetbal. De stand is nog 0 tegen 0. FC Groningen heeft zich wat meer gemeld in het strafschopgebied van Den Haag. Ik heb een pogingje gezien met het hoofd van Texera... een vrije schot van Kierm. en een afstandsschot van Bakuna. Maar de allergrootste kans in de wedstrijd is geweest voor ADO Den Haag. Een prachtige paas van de linkermiddenvelder. Meijers naar de rechterkant, naar Van Duinen. Van Duinen oog in oog met Bizot. Maar Bizot, de doelman van FC Groningen, kwam daar als winnaar uit te voorschijn. Maar wat was dat? Een dot van een kant. Nu nog 0-0. Kwartvrachten is er Herakles RKC, dat gaat om veiligheid, vooral voor RKC. En er is Willem 2 tegen Roda, dat gaat om degraderen rechtstreeks. En om ja, toch proberen van die onderste drie weg te komen. En zoals gezegd, om kwart voor negen AZ PSV. En er is vanavond ook nog korte vallen: Fortuna PKC in Ahoy. En dan gaat het om de landstitel. Langs de lijn op zaterdagavond tot 11 uur met sport en muziek. There's no deal. Dat was de uh, Scissor Sisters met "Light like Dancing". We gaan eens kijken bij Groningen ado. Ja, uh, tot nu toe was het ado dat boven Groningen stond, maar dat is de laatste weken wel veranderd, Henk Kok. Ja, het verschil is nu drie punten. In de nadeel van ADO Den Haag, we moeten hierna nog drie wedstrijden voetballen. Dus ADO Den Haag zal hier vanavond met een zeer positief resultaat de Euroborg moeten verlaten. En met zeer positief, denk ik toch, wil ADO Den Haag nog een kans maken om bij de eerste acht te eindigen. Dat ze moeten winnen van FC Groningen. Ze hebben tot dusver één grote kans gehad. Ik heb die kans al gememoreerd, een kans van Van Duinen. Met de goede optreden van Bizot. Maar zojuist heeft FC Groningen een kans gehad. Dat kan bijna niet. Maar deze kans van FC Groningen voor Texera was vele, vele, vele. En, uh, beter. en als FC Groningen hier vanavond geen goed resultaat in de wacht weet te slepen... dan gaat uh, Texera vannacht geen oog dicht doen. Het was weliswaar uh, buiten uh, buitenspel. Hij keek nog even naar de grensrechter. Dacht zelf ook aan buitenspel. Dat heeft hem misschien enigszins in verwarring gebracht. Maar uh, ja, je moet gewoon een killer zijn. Je kunt altijd nog, als je de bal hebt ingeschoten, naar de grensrechter kijken. Maar uh, hij schoot die bal met de binnenkant van de schoen in. En dat deed je zo onbenullig en zo knullig... dat ik heb gedacht, nou jongen, je mag nog niet eens spelen in de D1... van. Van, van zo'n kans moet je er absoluut in schieten. Het is dus nog 0-0 in de Euroborg. Groningen wat meer in de aanval. Dat is ook een beetje de strategie van Ado Den Haag. Laat Groningen maar een beetje komen. Dan moet FC Groningen veel ruimte weggeven achter de verdediging. En zo kreeg Ado Den Haag ook die grote kans in die wedstrijd. Meijers had dat goed gezien. Hij stond nog op eigen speelhelft. Een prachtige crosspaas vanaf de linkerkant. En toen liep Van Duinen uit de rug van Burnett Van die aanvallers van Ado Den Haag met Chérie en met Van Duinen. En Popon. Die loopt nog eens een keertje te zwitsen. Maar toen liep Van Duinen uit de rug van Burnet. Die kreeg een grote kans, maar Bizot kwam als winnaar uit de strijd tevoorschijn. Bal is nu achterin de verdediging van FC Gronen. Er wordt even breed gespeeld tussen Kwakman en Van Dijk. Voorin gaat die bal. De paas komt bij Texera terecht. Daar had hij zelf ook niet op Moet die bal even terugleggen. Hij heeft onvoldoende controle. Van Bakuna naar Manjasko. Manjasko is een rechter verdediger. Komt die bal in het 16-meter gebied. Wie kan de koppen? en Omero kopt die bal weg. Omero heeft trouwens ook al een gele kaart gekregen in deze wedstrijd. Vanwege een behoorlijke overtreding. Maar de bal is nu dan weer in de middencirkel op het middenveld bij FC Groningen tegen Den Haag. En dan mag Aden Den Haag zo meteen een vrije schop gaan nemen. Het is geen opzienbarende wedstrijd, een doorsnee wedstrijd. Niet buitengewoon attractief, maar ik zie hem ook niet direct te vervelen. 0-0. En dan gaan we naar Ahoy. Eh, eenmaal per jaar wordt daar gespeeld. Eh, dan is het de finale van het korfbalseizoen. Eh, ja, korfbal een oer-Hollandse sport. Maar ze hebben daar zelfs play-offs uitgevonden de laatste jaren. En wat ik me van eh, vroeger, heel vroeger, Frank Wielheid kan herinneren... dat was toen ik met mijn vader mee moest naar het korfballen... dat eh, er aan die paal zo'n mandje zat, zo'n mooi rieten mandje. Zelfs dat bestaat niet meer, hè? Nee, het gietermandje is tegenwoordig van hard plastic. En uh, dat is niet anders. De, de korfbal gaat ook gewoon keurig met zijn tijd mee. Uh. Ronald, zo werkt dat nou eenmaal. En dus ook heb je tegenwoordig een schoolklok. Die had je in jouw tijd toen je mee oh, moest. Wat jammer nee. zeg, dat je moest. <laughs> Ik, mo Ik mocht dat het mee en ging ook graag mee. En uh, uh, ja. dus uh, ja, dat nou, had goed verschil moeten zijn. Ik mag hier ook nu zijn. Dus dat is het mooie aan en een hele mooie korfbalfinale trouwens. Goed gevuld Ahoy. Natuurlijk weer sfeervol als altijd. Moet je er dan bij zeggen. Ik ken geen andere sport die Ahoy zo goed vol kan krijgen als korfbal tijdens de nationale finale. En Fortuna en PKC zijn natuurlijk twee hele mooie finalisten. De laatste keer dat ze tegenover elkaar stonden in de finale is negen jaar geleden. Toen won Fortuna. Het was meteen ook de laatste keer dat Fortuna in de finale stond. Überhaupt, PKC staat er de afgelopen drie jaar al in. Althans, de afgelopen twee jaar en dit jaar. Het nadeel voor PKC is, het is een, een uitgebalanceerde ploeg met veel jong talent. En ook wat oudgedienden die nog uitstekend mee kunnen. Maar bijvoorbeeld de afgelopen jaren tegen Top en tegen KZ werd de finale wel verloren. Dus het wordt tijd voor PKC om weer eens een finale te winnen. Maar ja, bij Fortuna zullen ze ook denken, we hebben zo lang moeten wachten... Voordat we er weer eindelijk eens een keertje instonden hier in Ahoy in die grote finale. Deze willen we ook meteen maar weer meepikken als de beste zijn van Nederland. Zeker ook omdat de aanvoerder Barry Schep vandaag afscheid neemt van zijn club. Zijn Fortuna, hij gaat stoppen als uh, speler van uh, de Korfbal League en van Fortuna. En hij gaat uh, na de zomer ook stoppen als international. Hij is ook aanvoerder van het Nederlands team. Hij is eigenlijk nog wel op zijn top, ook al is hij 33. Natuurlijk als je weer eens in de finale staat, dan ben je gewoon op zijn top. Dat geldt ook voor Fortuna op dit moment. Die speelde afgelopen dinsdag... Uh, tegen KZ een absoluut fantastische wedstrijd waarin KZ geen kans kreeg om ook maar even te denken aan die finale plaats. En dus staat Fortuna hier terecht en PKC is over het hele seizoen gezien de beste ploeg van de Korfbal League gebleken. Ook in de competitie twee keer beter dan Fortuna. Maar bij Fortuna hebben ze op de bank twee meesterbreinen zitten als coach. En die hebben ongetwijfeld nu een plannetje bedacht dat wel gaat werken. Tegen de ploeg van Goodhall Ben Crum. Want als jij vroeger bij korfbal bent geweest, Ronald. dan ken je Ben Crum ook ja, nog die was er Iedereen. Toen ook al, ja. ja, precies. Die was er toen ook al. Dik in de 70 inmiddels. maar nog altijd going strong als coach van PKC. Hij won nog nooit een korfbalfinale. En hij gaat dat vandaag nog maar weer eens een keertje proberen. op zijn, ik geloof dat hij 71ste levensjaar is. Om hier Fortuna te verslaan. Het wordt een boeiende strijd. Het zal elkaar niet of nauwelijks wat ontlopen. Of er moeten hele rare dingen gaan gebeuren. Fortuna tegen PKC. De korfbalfinale in Aoi. En wij gaan verder met het buitenlands voetbal. Hannover 96 verloor Dik van Bayern München. Het werd 1-6, dat is uh, Duitsland natuurlijk. Borussia Dortmund won van Mainz 2-0... en is daardoor zeker van deelname aan de Champions League. Bayern Leverkusen tegen Hoffenheim werd 5-0. HSV, Fortuna Düsseldorf, twee goals voor van de vaart. En het was net genoeg om te winnen met 2-1 voor HSV. Eindracht Frankfurt, Schalkenhoff 4 1-0. En om half zeven is begonnen weer de Bremen tegen Wolfsburg. En het is daar 0-2. Aan kop het gaat Bayern München, 81 uit 30, was al weken kampioen. Dan Borussia Dortmund, 61 uit 30, zeker van de Champions League. Dus derde is Leverkusen, 53 uit 30 en vierde Schalke, 46 uit 30. Dan Engeland, Fulham tegen Arsenal, 0-1. Sunderland, Everton, 1-0. Swansea City, Southampton, 0-0. Queen's Park Rangers, Stoke City, 0-2. West Ham United, Wigan Athletic, 2-0. Norwich City, Reading, 2-1. En West Bromwich, Albion, Newcastle United. Er staat hier 1-1, maar vlak voor tijd... Ik ik aan dat dat 1-1 gebleven is. 1-1 gebleven is, ja. Uh, stand aan kop, Manchester United, 81 uit 33. Manchester United speelt in ieder geval in de Champions League. Manchester City heeft er 68 uit 32, is daarmee tweede. Arsenal staat vijf punten daarachter, maar hij heeft bovendien twee wedstrijden meer gespeeld. 63 uit 34. Dan Chelsea, 61 uit 32. En vijfde is Tottenham, 58 uit 32. Morgen is er Tottenham Hotspur tegen Manchester City en Liverpool tegen Chelsea. En maandag speelt Manchester United thuis ter een est en villa. We gaan naar Henk Kok, Groningen, ADO. Nou, we hebben bijna een half uur gespeeld. En je zult het wel begrijpen. Althans, de luisteraars zullen het wel begrijpen. Er is nog niet gescoord in de Euroborg. Het is nog 0 tegen 0. Het is een wat vlakke wedstrijd aan het worden. Groningen probeert wel wat druk te zetten op die verdediging van Den Haag. Die ook niet altijd even resolute optreden. Of dus gewoon die verdediging toch intact is gebleven. Wel verloren van Twente, maar ook Beugelsdijk speelt. Is gewoon, heeft beroep aangetekend tegen zijn mogelijke schorsing. ging. Zeef Zeefuit binnen 16 meter gebied. Er komt een rolletje. Een rolletje. Het is een scherp hoek, dat weet ik allemaal wel. Maar zo'n rolletje kan iedereen produceren voor het doel langs. Zeefuik, de spits van FC Groningen, dit seizoen in totaal, schrik niet, drie doelpunten gemaakt. En dat zegt heel veel over de productiviteit van FC Groningen. De topscorer is er niet bij, de Leeuw is is er ook niet bij. En als dan toch even praat over mensen die er niet bij zijn, dan zal met name Danny Holla van ADO Den Haag, die zal het bijzonder jammer vinden dat hij vanavond in de Euroborg niet mag spelen. Hij heeft jarenlang gespeeld voor FC Groningen, ging toen naar VVV. En uh, hij is ook geschorst voor deze wedstrijd. Nog 0 tegen nul. En ook Stijn, de trainer van Ado, en Aak, zit op de tribune... van ook deze manier is geschorst. En hij wordt vervangen door heen Fraser op de bank. Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse turnster... een medaille wint op een EK. Suzanne Harmers was de laatste in 2005, acht jaar geleden. Maar nu is er opeens weer succes. Zilver voor Noël van Klaveren op het toestel sprong. Een reportage vanuit Moskou van Edwin Cornelissen. Op het moment dat duidelijk wordt dat Noël van Klaveren een zilveren medaille heeft gewonnen, is Shantisha Netep al lang klaar. Zij zat eerder in de sprongfinale. Het was niet goed gegaan. Dus kon ze wel op haar gemakkie kijken naar de sprongen van Noël, nou, echt een hele mooie sprong, alle twee. Heel goed. Ik was echt heel erg troost. En ik was blij dat ze tweede was geworden. Ja, en als je nou naar haar kijkt, wat maakt haar sprongen zo bijzonder? Um, ze zit heel hoog en ze is heel snel. Dat heb ik wat minder, maar. Ja, gewoon uh, alles wel een beetje. Ze is heel snel naar het paard toe, dus komt ze er hoog vanaf. Ja, en altijd wel een risico, hè? want het is een moeilijke sprong die ze doet, met name die eerste. Ja, ja het is een moeilijke sprong, maar met interne ging het volgens mij ook heel goed hè, vandaag, dus uh, had wel vertrouwen. De officiële muziek klinkt van de medaillenceremonie en daar staat ze toch maar, te midden van de Europese top, Noël van Klaveren. De winnares uit Zwitserland, Steingruber, daar stond geen maat op. En dan deelt ze de tweede plaats, Noël. Met een Roemeense, niet de minste, Jurdatje. En hier haar trainer, Walter Kooistraat, die nog even aan het bijkomen is. Dit is een hele aparte wereld. Nou, hij kent deze wereld niet. En ik ook niet als coach, eerlijk gezegd. Wat is dat voor wereld dan? Nou, dat is wel behoorlijk spannend, zal ik je zeggen. Als je anderhalf uur zit te wachten op een toestel wat je niet meer mag aanraken. En eh, dan opeens wel moet toeslaan. Dus je moet echt scherp zijn. En wel bij de tijd zijn, want het gaat ook zomaar mis. Hè? Dus dat was even nieuw? Dat was absoluut nieuw. En... Eh... Ja, ik moet zeggen dat Noel zich daar ongelooflijk goed doorheen slaat. Het is, uh, ik sla van de een verbazing naar de andere. Dus uh, wat dat betreft... Uh... Ja, ze heeft je verrast? Ja, ik weet dat ze dit kan, maar het moet op zo'n moment nog wel allemaal uh, kunnen. En dan, nou ja, ze is jong, ze is uh, soms best wel eens nerveus. En zij heeft wel eens last van uh, wedstrijdspanning. Maar het, ze voelt zich hier als een vis in het water. En ze ramt gewoon die uh, twee sprongen eruit. Dus dat is echt absoluut top. We hoorden het Zwitserse volkslied, maar die zilveren medaille hangt toch mooi bij jou om de hals, uh, Noël Verklaveren. Ja, ik ben heel erg blij. Laat ons je eens even zien. Zo, die is groot, hè? Ja, mooi. Ja, Want, ja, dit is nogal wat, hè? Het is je eerste EK, dus hoe beleef je dat dan? De, ook de, de periode voor zo'n finale. Ja, het is toch heel spannend. Die staat op zo'n heel groot podium en dan denk je van... Ja, ik hoorde wel tussen, maar het is toch heel spannend om ertussen te staan. Dan sta je daar voor die eerste sprong en ja. wat race er dan allemaal door je lijf heen? Ja, wel zenuwen. Ja, nou gewoon volle sprong en het ging eigenlijk hartstikke goed. Want hoe ja. krijg je jezelf weer rustig dan? nou Gewoon gefocust blijven en uh, goed concentreren op de sprong. Vervolgens win je dus inderdaad het zilver. Wat overkomt je dan allemaal? Ja, gewoon alles uh, wat ik allemaal voor heb gedaan en de trainers zo lief voor me zijn geweest en goed hebben gewerkt met me. Het is echt heel erg leuk. Ja, voelt het een beetje als een beloning? Ja, eigenlijk wel. Want uh, hoeveel moeite heeft het gekost om hier te komen? Nou, wel heel veel moeite, ja. We moeten heel veel voor over hebben. Wat allemaal? Ja, gewoon elke dag in de zaal staan en 30 uur in de week trainen en naar school en nog meer naar huis en het reizen. Dus het is gewoon zwaar. Ik zag je op het podium staan, je straalde, maar je leek ook uh, uh, haast koel. Cool. Ja, het <laughs> is toch heel spannend op het podium maken. Ja, je staat wel naast een Roemeentje die dezelfde uh, plaats verhaalt, dus dat is wel heel leuk. Verderop in de hal, waar je alle standjes en de restaurantjes hebt, daar treft Noël van Klaveren haar familie, haar ouders en ook mensen die met haar op de foto willen of een handtekening willen. Ze is de nieuwe ster lijkt het wel. En haar ouders kijken toe met coach Koistra. moeder pinkt een traantje weg. Ik heb ze net uitgelegd dat ze aanstatus heeft verdiend vandaag. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Dat neemt een hoop druk weg natuurlijk. Dat neemt een hele hoop uh, druk weg. Ja. Met name financieel is het best wel lastig. Heel veel reizen, half aan de Rijn, uh, heen en weer naar Amsterdam. Twee keer per dag, dat is natuurlijk uh, best zwaar. Ja. En ze heeft het tot nu toe echt zonder steun gedaan uh, vanuit de gymnastiekunie of nou ja, wel in het programma, zeg maar, maar niet ja. in financiële zin. Zeg maar. ja. Dus dat heeft ze wel heel sterk voor elkaar gebokst. Dan... Heeft u helemaal zelf gedaan, mevrouw? He? Ja, zeker. Ik ben ook heel erg trots. Hoe heeft u het op de tribune beleefd? Met zweet in mijn handen. Ja. Echt vol spanning. Echt ongelooflijk. Ja, echt niet verwacht. U hoorde een reportage van Edwin Cornelis over de zilveren medaille op het EK in Moskou van Noël van Klaveren. Groningen-ADO, nog steeds geen scoren, Henk Kok? Zakt een beetje weg. 0 tegen 0. Het is niet zo leuk meer om naar te kijken. De beginfase was beter, maar uh, Groningen speelt veel te voorzichtig. Er zal wat meer agressiviteit in zijn spel moeten leggen. Moeten, moeten leggen. En gewoon wat meer lef moeten tonen. En Den Haag gewoon terugduwen, terugdrukken, terug, uh, terugdrukken. van het speelt al gewoon in de eigen Euroborg. Ik kijk naar Ado Den Haag. Ado Den Haag in de aanval. Het is even Sherry uh, die het probeert. Maar Sherry raakt alleen maar een tegenstander. En dan heeft uh, Jansen het overgenomen. En heeft de bal afgespeeld uh, naar de linkerverdediger, naar uh, Koppers. Die gaat even draaien. En die speelt hem dan naar de midden. ook naar de Malone. Malone is het centrale middenveld. Die speelt eigenlijk op de positie van Holla. En Poupon is in het veld gekomen. Is in de basisopstelling begonnen. Omdat Holla dus niet kon spelen. Maar dan worden er wat positiewisselingen zijn dus doorgevoerd door Henk Frezen. En ongetwijfeld ook door Marouille Stijn. Die natuurlijk wel in de training een gezeggenschap heeft gehad. Het is nu Kwakman. Kwakman ziet dat Zeefuik scherp staat. Maar die gaat lopen met die bal. En die speelt die bal af naar de linkerkant. Het is in dit geval wordt de bal die wordt niet de binnengehouden. De bal is over de zijlijn gegaan. Van Kim kon die bal niet binnen houden. En via Malone is hij dan over de zijlijn gegaan. Maar Groningen voetbalt eigenlijk in drie afzonderlijke linies. Er komt nooit eens een keer een middenvelder over de speler heen. En ook die achterhoede er blijven gewoon met z'n vieren daar achterin spelen. Omdat ze een beetje beducht zijn voor de, de snelheid van Cherie bijvoorbeeld, en ook voor de snelheid van Poupon. Maar eigenlijk zijn die twee helemaal nog niet gevaarlijk geweest. Eén keer was Van Duiden dan gevaarlijk met een goede actie. Maar ik kon er bijzonder niet passeren. De bal is ingegooid. Richting Zeeva. ...maar die Zefuik is de bal alweer kwijt. Die speelt een hele slechte wedstrijd. Die mag eens een keertje weer spelen... ...omdat Schert en De Leeuw geblesseerd zijn. Nu gaat die bal naar Bakuna. Bakuna is de bal ook alweer kwijt. Ja, die bal die moet eens een keer uh, gespeeld worden... ...naar daar waar ruimte is. En je moet de combinaties niet zoeken... ...en waar een opeenhoping van spelers is. Nu misschien Burnett. Burnett gaat die bal uh, voorzetten, wordt weggekopt, weggekopt. En dan is hij weer opgevangen door uh, Den Haag. En meteen ook weer doorgespeeld door uh, Meijers. En kan de Sherry er dan nog bij? Sherry kan er niet bij. Wel Van Dijk, van Dijk heeft de bal afgespeeld naar de linkerkant, naar de linkerin. Laten we nog even misschien deze aanval meenemen van FC Groningen. Lange bal, makkelijk te verdedigen. Maar wordt toch doorgekocht door Texera, maar dan weer weggekopt door Wormgoort. En dan is Van Duinen ook helemaal teruggekomen. Was de bal alweer in de middencirkel. Groningen blijft in de aanval. Maar scoringskansen, grote scoringskansen hebben er maar één gehad via Texera. Voorzet, Doepen! Doeper, voorzet van Kiel. En dan is het toch Zeefui die een Doeper maakt. Iedereen is daar blij mee. Scherpe voorzet in de vijf een goede voorzet van Kierm. uitgeweken naar de rechterkant van het veld en binnen het doelgebied kan uh, Zevak gewoon tegen die bal aanlopen en daar was Coutinho volkomen kansloos op. Het was een voorzet. Nou, die was een meter of vier van de cornervlakker vandaan en de Zeefuit loopt nog goed in. Op de rand van de 5 meter kopt hij die bal binnen. Daar kan Coutinho echt niet bij. Geen schuld van de keeper. Mooie goal, mooie goal van Zeefuit. En daarmee heeft hij zijn totaal op vier doelpunten gebracht. 1-0 bij Groningen. Adol Fortuna Pkc is inmiddels begonnen. Ik neem aan dat daar al nou meer gescoord is van Wieland. Nee, nou ja, inderdaad. Er wordt er is meer gescoord. Ik wou zeggen nee, maar dat is na nou, een miljoen. Want ze zijn al een keer van vak gewisseld. En, uh, van, nee, niet inderdaad. Ze hebben wel twee keer gescoord. Maar de tweede van Van Eyck die werd uh, afgekeurd. Uh, Cindy Van Eyck maakte de openingstreffer. En dat is opvallend. Want uh, normaal gesproken uh, komt het uh, daar van de spits in eerste instantie... van Barry Schep, de aanvoerder. Maar uh, daar wordt natuurlijk heel scherp op gelet. En uh, dus Cindy Van Eyck die nam in eerste instantie een uh, buitenkantje van achter de korf. Kreeg ze de tijd om te schieten... ...van tegenstander Medi Tims. En uh, zij benutten dat kansje. Kansje onder de korf, dat ging mis. Zoals nu uh, Richard Kunst een op mist. Notabene voor PKC. En dan kun je zeggen dat... Uh... De ploeg uh, die hier de afgelopen jaren gewend moet zijn geraakt aan het staan in de korfbalfinale. toch het meest uh, zenuwachtig begonnen is aan uh, dit duel. En Fortuna neemt de aanval over. En het schot van Barry Schep. die heeft zijn eerste treffer te pakken. We kunnen aannemen dat hij nog veel meer doelpunten gaat maken. Hij is gewend er een stuk of zes in te leggen gedurende een wedstrijd. Barry Schep dus, hij heeft zijn eerste doelpunt gemaakt. En Fortuna staat 2-0 voor tegen PKC in de openingsfase in Ahoy. NOS langs de lijn, tot 11 uur met sport en muziek. Jake Buck, we gaan snel naar Hancock. Het is 2-0 geworden en nu is de Texera met een prachtige kopbal in de verste hoek. En die voorzet komt weer van de rechterkant van Kierbe. Eigenlijk werd de verdediging van Ado daarna niet goed op van FC Groningen nou maar aan de rechterkant De hoogte van de zijlijn. Heel snel een uh, vrije schop. Die vrije schop werd gespeeld naar uh, Kierm. En weer zo'n uh, strakke voorzet. En dan komt Texera weer op de rand van de 5 meter. Komt hij die, die bal bij, van, bij vanaf de eerste paal. Helemaal in de verste hoek. Komt de, de Coutinho helemaal niet bij. Missie was toch wel een klein beetje gelukje van Texera. Maar hij zit er wel prachtig en prachtig in. En zo leidt Groningen na 42 minuten voetbal met 2-0 tegen ADO Den Haag. Fortuna PKC was 2-0. Hoeveel inmiddels? Frank Willard. Het liep uit naar 4-0. En toen keek iedereen bij uh, PKC toch wel even van... hoe. Dit gaat wel heel erg hard de verkeerde kant op. Maar Suzanne Struik, ze heeft niet het hele seizoen gespeeld. Is uh, de beste aanvalster in de Corfball League, normaal gesproken. Maar dit seizoen maar tot negen wedstrijden gekomen. Want ze is ook nogal blessuregevoelig. Heeft heel lang geblesseerd. Dus aan de kant gezeten bij PKC. Maar zij opent wel de score voor haar ploeg. En daarmee is uh, dat ook in ieder geval gebeurd. Zijn ze van de nul af. En PKC is zo'n team die het een beetje met runnetjes heeft in de wedstrijd. Soms loopt het wel en dan gaat uh, alles erin. En soms loopt het helemaal niet. En dat duurt het weer even voordat die doelpuntjes vallen. Op dit moment Fortuna aan de aanval. Thomas Rijgersberg met zijn derde schot in dezelfde aanval. Maar hij mist ze allemaal. Barry Schep stond nu onder de korf af te vangen. En PKC neemt over aan de andere kant met daar. Bijvoorbeeld Richard Kunst die wel een doelpunt kan maken. Nu geeft hij de assist. En doet hij dat uitstekend. Waardoor PKC de tweede treffer maakt van deze finale. En dat doet Lara Boonstoppel van achter de korf. Schuin van achter de korf maakt zij 4-2. En dus kun je gewoon spreken, want twee doelpunten verschil. Dat is helemaal niets in een korfbalwedstrijd. Zo spannend zal het ongetwijfeld blijven meer. Malta met een schot, met een prima rebound onder de korf voor Fortuna de ploeg uit Delft. Dat zo uh, hard gevochten heeft als collectief om deze finale te halen. Dat is ook de grote kracht, het collectief van uh, dat team. En bij PKC de routine en het uh, jonge talent dat veelvuldig aanwezig is uh, in uh, die ploeg. Onder aanvoering van uh, Good Old Medy, Timms natuurlijk. Die iedereen, als je een beetje van korfbal gehoord hebt, dan ken je Medy Tim's nog wel. Zij staat weer in de finale, maar ze moet opboksen tegen een 4-2 achterstand tegen Fortuna op dit moment. Groningen begon moeilijk aan het seizoen, maar de laatste weken doet het niets anders dan winnen, Henk Kok. Ja, ze hebben vier wedstrijden op, op rij gewonnen en Ado Den Haag heeft de vier wedstrijden op rij verloren. En nu staat Groningen met 2-0 voor tegen Ado Den Haag. De doelpunten zijn eigenlijk op identieke wijze ontstaan. En de organisatie was niet goed in de verdediging van Ado Den Haag. Kilm die staat op papier links buiten, is nu twee keer aan de rechterkant opgedoken, twee keer aan de rechterflank. En Texera, dat is eigenlijk de rechterspits spits, en Texera moet eigenlijk afgestopt worden door koppers. Maar als Kilm dan aan de rechterkant verschijnt om die voorzetten te geven, dan gaat Texera die gaat naar het centrum en dat zorgt voor de nodige verdediging verwarring in de verdediging van ADO Den Haag. En de twee doelpunten waren dus identiek. Twee keer de voorzet van Kierm. Eerst een prachtige kopbal van Zeefuik. en vervolgens ook een prachtige kopbal van Texera. En zo is Groningen op een 2-0 voorsprong gekomen in deze belangrijke wedstrijd. Maar als ADO Den Haag deze wedstrijd uh, verliest, dan kunnen ze uh, goeiedag zeggen tegen uh, play-off voetbal. Want dan komen ze echt niet meer bij de eerste acht. Ik heb het bord al gezien bij de vierde man. Er moet nog één minuut worden gevoetbald. Ik kijk naar een aanval uh, van ADO Den Haag. De bal is gespeeld. Naar die linker de koppers. Die ook huur. Duurbaar speelt hij bij Ado Den Haag. Van die heeft een contract bij Ajax. En die is in de winterstop. Is hij getransfereerd, Tijdelijk althans naar Ado Den Haag. De bal gaat helemaal naar de linkerkant. Bij Meijers van Ado Den Haag. Die moet het duel aangaan met Manjasko... Maar hij gaat naar de achterlijn. Kan hij de bal nogal voorzetten? Nee, hij schiet de bal op tegen Manjasko... En Manjasko probeert dan een hoekschapbeurt te voorkomen. Is hij daarin geslaagd? Ik denk het hele gezellig van wel. En dan mag Ado Den Haag ter hoogte van de corner mogen ze gaan ingooien. En met uitzondering van die ene kant van. van Duinen in de beginfase van de wedstrijd bij die 0-0 stand. Heeft ADO Den Haag in deze ontmoeting nog geen schijn van uh, kans gehad. Althans, geen goede mogelijkheden weten te creëren. Groningen veel meer was onzuiver in de afwerking. Bal wordt uitverdeeld En er wordt, er, ja, er wordt geschopt. En wat doet Van Siegem dan? Die staat er rustig bij en die kijkt ernaar. Die kijkt naar uh, Manjasko. Nee, het is Texera. Gaat hij nog een kaartje geven? Nee, hij gaat waarschijnlijk wel een kaartje geven. Nee, of gaat Van Siechem even praten? Wat gaat er Van Siechem doen? Die loopt gewoon weg van de plaats, des onheils. Maar wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen? Ja, hij gaat wel een gele kaart geven. Vanzelfsprekend geeft hij een gele kaart. Ik denk dat die gele kaart terechtkomt bij Meijers. Nee, het is Jansen die die gele kaart heeft gekregen. Jansen heeft een gele kaart gekregen voor de overtreding. Maar uh, scheidsrechter Van Siechem besluit nou, die vrije schop laat ik maar even achterwege. Ik ga gewoon fluiten voor het rustsignaal en is er ook wel zo verstandig. Groningen gaat de kaart te komen in met een voorsprong van 2-0 tegen ADO Den Haag. Hij was vastbesloten op zijn 30ste een EK-medaille te pakken... maar in de ringenfinale ging het toch mis met Juri van Gelder. Aan het einde van de oefening begon hij te trillen... was er een zwaai en een forse stap bij de afsprong. En daar zag het afhankelijk niet naar uit. Het begin was zo sterk, hè? Het begin was goed. Nee, het is, het is echt, echt jammer. Ik bedoel, het is echt deze finale. Wat was nou een finale? Wat de score is. Ik bedoel, iedereen die, die had eh, blijkbaar allemaal dingetjes. Uh, ja, we werden gewoon laag gescoord. Ja. En uh, door iedereen. En, ik moet wel zeggen, ik, ik liep fluitend de zaal binnen. Gewoon uh, lekker zelfverzekerd, want ik ben goed getraind. En ja, weet je, ten eerste had ik gezien dat ik degene die voor mij moest honing op de ring had gesmeerd. Wat ook heel apart is. En uh, ja, Bram die is nog even het podium opgegaan om die ring even wat, wat, wat, wat, wat stroever te maken, zeg maar. Maar ja, dat is ook niet gebruikelijk. Die smeert naar honing op de ringen. Maar het voelde dus anders aan, of? Nou, laten we zeggen, tot ik de die, die jonas deed, tot ik die dubbele rol deed, toen kwam ik, eh, laten we zeggen, in die bovenbalans, eh, kwam ik wel goed uit. Maar mijn leertje zat wel helemaal gedraaid. En laten we zeggen, toen eh, begon ik ook nog eens wat te trillen. Ik weet niet wat het allemaal was. Ja, dat was echt best wat maf. En eh, laten we zeggen, vanuit die bovenbalans, eh, toen stond ik in principe nog goed met een gedraaid leertje. Ja, en in die zwaalde een schouwering weer, laten we zeggen, ja, het liep op een gegeven moment gewoon niet meer zo, weet je. En die laatste omgekeerde ook, ik, uh, ja, ik, ik ja, ik weet gewoon niet wat er gebeurde. En dan kom in een handstand en in één keer krijg ik een zo mee. En jeetje, wat, uh, ja, het is heel apart, ik snap, er, ik snap er werkelijk gereed van. Maar, ja, dit is gewoon zonde, de onderdak die wint gewoon nu. En deze finale was echt gewoon een lachetje. Echt een niveau van, van, van, van, ja, ah, weet je. Ja, de, de, ja, nee, het is, de, het is gewoon lastig. Ik had gewoon fluitend kampioen moeten worden. Ik had gewoon een baasoefening moeten doen en dan had ik gewoon fluitend kampioen moeten worden. Wat je zou zeggen, hè, als dat inderdaad zo speelt ook met dat leertje, daar heeft de, de rest ook last van. En die eindigt uiteindelijk toch hoger dan jij. Ja, laat we zeggen, uh, degene die voor mij zat, Oekraïne met, met honing, die heeft tot het laatste turn op enig staan. En ja, weet je... Uh, dit is gewoon heel zonde. Ik had hier gewoon om mijn ik gewoon fluitend kampioen moeten worden. Punt. Dus je hebt wel het idee dat je nog steeds echt uh, top bent? Ja, ja, zeker. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik, ik vond het een beetje raar dat ik echt. Want ik trilde behoorlijk. En, en ik snap niet hoe dat. Ik heb dat nooit. In de training niet. Maar wat is dat dan? Zijn dat de spieren? Spanning denk ik of zo. Ja, ik weet het ook niet. Ja? Ik bedoel, dat, dat is wel apart. Misschien wil ik dan te graag of zo. Op een of andere manier, maar dit is. Uh, ja, dat dus slaat gewoon nergens op. Zijn er dan dingen die je zelf verwijt? Ja, qua oefening bedoel je. Nee, ja, nee, vind ik niet eigenlijk. Uh, kijk, ja. Ja, ja nee, ik, ik, nee ik, zou, ik, zou het, ik zou het zo niet weten. Uh, kijk, uh, de oefening die ik zo uh, die gedaan heb zoals vandaag. Ik heb het nooit gedaan. Ik bedoel, zo, zo slecht met zoveel zwaai en. en Weet je, dus het, was gewoon, het was gewoon tot aan laat zeggen, die rol. Daarna is het gewoon barger geworden. Dus de tweede helft van mijn oefening, dat ja, sloeg gewoon nergens op. Het was een kennisspel. Jullie vergelden, vandaag is hij 30 geworden. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan kijken bij Fortuna PKC. Hoeveel is er inmiddels, Frank? 7-4 voor uh, Fortuna. En de openingsspanning bij PKC is wel zo'n beetje af. Ze hebben zich weer teruggeknokt in de wedstrijd. Hoewel die openingsfase voor Fortuna, ze kwamen 6-2 voor, uh, wel goed is voor het uh, vertrouwen. Speelde natuurlijk afgelopen dinsdag al, zoals ze zelf zeiden, hun beste wedstrijd van het seizoen. Dat lijkt dan een wedstrijd te vroeg, maar dat moet je dan nog een keer herhalen in de finale. Zo simpel werken dat soort dingen. Van Buren legt nu aan, heeft al twee uh, doelpunten op zijn naam staan. Zijn, raak, zijn schot raakt de voorkant van de korf en dan is het een makkelijke... Uh, uh, ...rebound voor de verdedigers van PKC... ...die dan de aanval over kunnen nemen aan de andere kant... ...via bijvoorbeeld de familie Den Dunne... ...broer en zus Den Dunne samen in één vak... ...en de broer die scoort nu Danny Den Dunne... ...een schot van afstand, metertje of zeven... ...feilloos raakgeschoten en dan is het 7-5. ...en hebben we toch weer die wedstrijd te pakken... ...met die twee doelpunten verschil... ...waarin alles mogelijk is... ...hoewel je Fortuna als ze eenmaal op voorsprong staat heel moeilijk in de war kunt krijgen, want er zit veel ervaring in het team. Ze draaien al een aantal jaren mee, zo'n beetje tegen de korfbalfinale aan. Maar ja, speelt tegen PKC, die dus al voor het derde jaar op rij in die finale staan. <coughs> Met nu bijvoorbeeld weer uh, Suzanne Struik in de, de punt van de, de aanval. Als de spits van dat vak. Maar het schot wil nog niet lopen, ze heeft één doelpunt gemaakt. Maar dat is op dit moment gezien het aantal schoten dat ze heeft genomen... toch een beetje aan de lage kant. Aan de andere kant... Nu de spits Barry Schep. We zijn halverwege de eerste helft. En Fortuna leidt nog altijd tegen PKC in een spannende finale. Want dat is het zeker. 7-5. Louise Franklin met Think. We gaan uh, korvenvallen. Fortuna, PKC, fruijt Ja, dat verschil van twee uh, doelpunten staat nog altijd uh, op het bord. 8-6 is het inmiddels. Het strafwoord van Barry Schep was uh, de laatste, uh, het laatste doelpunt dat uh, gemaakt werd. En uh, zo zie je maar dat ja, ook uh, PKC... Met al dat uh, jonge talent, Laurens Leeuwenhoek... in samenwerking met Danny Den Dunne. Dat is een heerlijke koppel om naar te kijken. Die spelen op dit moment in de aanval. Zijn volledig op elkaar ingespeeld. Die halen de meest rare fratsen uit in elkaars uh, richting. En vaak ook nog uh, doeltreffend. Alleen uh, op dit moment hebben we die rare fratsen nog niet gezien. Ze zijn zich echt terug aan het knokken in uh, dit duel. Terwijl Fortuna in de aanval is met uh, Van Buren. Die probeert raak te schieten. Heeft al twee doelpunten op zijn naam staan. Maar bij Fortuna is het wat onrustig in die aanval. Het schot is ineens... Uh, weg. De onzuiverheid uh, slaat toe. En uh, dat heb je van die momenten in de wedstrijd. Dan vallen ze ineens wel. Dan, aan de andere kant vallen ze dan ineens niet meer. Nu na die den Dunne voor PKC die een uh, doelpunt maakt. 8-7 is het verschil. Nog maar eentje. En uh, zo blijft die spanning in ieder geval wel goed in de wedstrijd zitten. Het momentum is nu even aan PKC in deze wedstrijd. Maar Fortuna leidt 8-7. Nummer 16 speelt uh, vanavond tegen nummer 18. Die doen het uh, in het stadion van uh, nummer 18 in Tilburg. Willem 2, Roda, uh, Rachna Niemeyer zit daar. Ragnaar, ja, het is voor beide wel heel belangrijk... want Willem 2 heeft natuurlijk nog steeds een beetje hoop, hè? Ja, vijf punten achterop, VVV. Het is zoals de speaker van het uh, Koning Willem 2 stadion zojuist uh, zei, beide ploegen hebben eigenlijk niets aan een punt... zullen moeten winnen, want ook LKC komt uh, vanavond nog in actie... natuurlijk tegen Iraklis. Ja, het ziet er niet goed uit voor Roda, de ploeg die best wel regelmatig punten pakt, ook van grote ploegen. Alleen 12 keer gelijk, dan schiet het allemaal niet heel erg op. 27 punten voor Roda, 17 voor Willem II. Dat dan maar weer moet afwachten na vanavond wat VVV morgen thuis tegen FC Twente doet. Het is zo'n beetje de laatste kans. En ik weet dat we dat ook met z'n tweeën, Ronald, al heel vaak hebben gezegd. Ja, ja. Maar met een uh, programma de komende weken uit in Arnhem bij Vitesse uh, in Amsterdam tegen Ajax en thuis tegen AZ. Als het vanavond niet lukt, dan gaat het vermoedelijk echt niet meer lukken. Maar goed, een mathematische kans. Dat is toch waar Jurgen Streppel zich aan vasthoudt. Met zijn elftal dat ze licht is gewijzigd. Cornelissen is niet langer linksback, maar rechtsback. Van Buren gaat daardoor naar de bank. En het heeft te maken met de terugkeer van Gabi Jallo als linkervleugelverdediger. Hij ontbrak een aantal weken vanwege een blessure. Bij Rona, Montaigne terug als rechtbek van de schorsing. Biemans gaat naar het centrum en dat komt goed uit. Omdat Danilo wel heeft kunnen plaatsnemen op de bank met zijn enkel blessure. Maar niet fit genoeg is voor een basisplaats. Scheidsrechter Jan Weegreven. Ja, dit zijn op papier toch hele leuke wedstrijden omdat er zoveel belangen zijn... Willem II, de sluiten tegen Roda, de nummer 16. En zoals gezegd, winnen, winnen, winnen. Dat is voor beide ploegen het uh, devies. Ja, en als uh, uh, Roda wint, dan kan het nog wel eens lastig worden voor RKC. Tenzij RKC vanavond gewoon in Almelo wint Richard van der Maanen. Ja, dan doet het uitstekende zaken. Inderdaad, 31 punten. RKC tegenstander Herakles heeft er 34. Zijn er slechts drie meer? Herakles staat 12e. En voor de thuisploeg is het bijna onmogelijk geworden om de play-offs te halen. Dat heeft te maken met het feit dat de ploeg van Peter Bos drie nederlagen op rij moest incasseren wedstrijd staat overigens onder leiding van scheidsrechter Wiedemeyer op het punt van beginnen. Maar er is een grote groep vrijwilligers op dit moment actief om heel veel witte slingers weg te halen voor het doel van RKC. En dat terwijl er helemaal niet zoveel te vieren valt bij Heracles de laatste weken. Want het gaat dus gewoon niet zo goed. Peter Bos die zei ook voor deze wedstrijd. We moeten gewoon naar beneden kijken. Eén keer nog winnen dat is van groot belang. Dat moet vanavond gebeuren. En dan is Heracles Almelo ook volgend seizoen weer verzekerd van Betaald voetbal op het allerhoogste niveau. En ook RKC, je begon daarover, hebben inderdaad nog wel wat puntjes nodig... om Rode JC van zich af te schudden. Dat verschil is daar vier punten. En als we kijken naar de opstelling, even weer te beginnen bij Heracles Almelo... dan valt daar toch wel wat op. Dario Foujicevic speelt weer sinds zijn blessure 23 februari... niet meer actief geweest voor Heracles, maar hij is er nu wel weer bij. En bij RKC valt op dat Lamei speelt voor de geschorste van Peppen. Stans speelt voor de geblesseerde Snijder. We zijn begonnen in Almelo. Een vol stadion, 8.500 toeschouwers. Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Eén punt was het verschil daarnet tussen Fortuna en PKC in Ahoy. Frank Wierleit. Ja, maar de wedstrijd is inmiddels volledig gelijk opgegaan. Het is nog steeds één punt verschil. Dankzij een strafworp van uh, Barry Schep. 9-8, dat is uh, de laatste, het laatste doelpunt geweest in deze wedstrijd. Het doelpunt daarvoor was werkelijk prachtig van Denny Den Dunne. Die uh, eigenlijk onder druk van de schotklok hij stond onder de korf om uh, de bal aan te geven aan iemand. Maar uh, toen hoorde hij, er staat nog drie seconden op de schotklok. Hij draait weg van zijn tegenstander, springt eigenlijk bij hem vandaan. En gooit al wegspringend die bal uh, door de korf voor uh, de gelijkmaker. De mooiste treffer tot nu toe in deze wedstrijd. Maar uh, dat zorgt er alleen maar voor dat PKC er voorlopig nog uh, aan blijft hangen bij uh, Fortuna. Hoewel deze wedstrijd nu dus wel gelijk opgaand is en nu uh, PKC omdat Thomas Rijgersberg daar boven op de bal en zijn tegenstander springt. En met name dat laatste is niet toegestaan. Uh, moet hij de bal inleveren en kan PKC gaan aanvallen bij Vlaag. Is deze wedstrijd trouwens behoorlijk uh, hard onder de, onder de korf met name. En uh, de eerste, het eerste het beste schot van PKC valt ook niet. En wordt de aanval weer overgenomen door Fortuna. Er staat nog dik vijf minuten op de klok in de eerste helft bij Fortuna-PKC. En het is spannend, want maar één doelpunt verschil. 9-8. Willem 2 en Rode zijn begonnen. Racht daar niet mee. Zeker weten. 1 minuut 15 op de klok. Voorlopig alleen maar balbezit voor de thuisploeg aan de overkant. Het is het zonnig. Hier is het koud op de hoofdtribune. Voorzet vanaf de rechterkant. En de eerste hoekschop veroverd door Willem. II de bal als laatste aangeraakt door Biemans en Heusje... Gaat deze trap zoals altijd eigenlijk, voor zijn rekening nemen. Is dit als een avond voor Willem II dat het een keertje goed valt? Korte corner naar Missy Jan Heuscher. Inmiddels in het een punt van strafschopgebied wil ineens uithalen. Doet dat ook maar schiet aan tegen de meeverdedigende aanvoerder van Roda Malki. De topscorer ook met zijn 15 doelpunten. Missy Jan weer aan de rechterkant op de zijlijn. Verdedigen met Tamata bij Roda. Actie Missy Jan Voorzet komt maar. Daar is ook doelman Kurto van Roda JC. Er is druk van de thuisploeg, maar nog niet gescoord na twee minuten in Tilburg 0-0. Mooi weer ook in Almelo, Richard. Ja, absoluut, absoluut. Heerlijke voetbal weer, mooie mat, het kunstgras hier in Almelo en 2,5 minuut op de klok 0-0 de stand. En Heracles Almelo heeft het balbezit in de middencirkel zo ongeveer met Milano Koenders die centraal speelt achterin. Verrassend is toch wel dat Ben Rienstra door Peter Bos, de coach van Heracles, is gepasseerd voor deze wedstrijd. Rienstra het hele seizoen al een vaste waarde voor hem in de ploeg is gekomen. Ik noemde zijn naam zojuist al Dario Vojicevic. Bal ligt over de zijlijn, een in ingooi gaan we. Krijgen voor de ploeg uit Almelo pas vijf thuiswedstrijden gewonnen dit seizoen. Dat is in het verleden wel eens wat beter geweest. En daardoor ook slechts terug te vinden op een twaalfde plaats. Castillon de spits leidt balverlies. RKC neemt dan over aan de linkerkant van het veld. De bal gaat via Bukari naar voren. Wordt dan opgevangen door Herakles. 3,5 minuut op de klok. 0-0 hier in het Tolmanstadion. En in Groningen zijn ze al bezig aan de tweede helft. Henk ja, we hebben alweer één minuut gespeeld in die tweede helft. Die tweede helft begint met een voorsprong van FC Groningen. 2-0 is de stand tegen ADO Den Haag. En Henk Vrezer heeft een andere speler binnen de lijnen gebracht. Van Duinen is waarschijnlijk geblesseerd achtergebleven in de kleedkamer. Hij begon de wedstrijd al met een lichte hemstringblessure. En zijn vervanger is de Vicento. Aan de linkerkant is het de verdediger van Groningen, Burnet die de bal diep speelt. En Kim die twee prachtige voorzetten heeft afgeleverd in deze wedstrijd. Waarvan Zeefuik en Texera doeltreffend konden profiteren. Uw net gaan ingooien, een paar meter over de middenlijn. Probeert die bal naar de Zeefuiken te gooien. Maar er wordt een overtreding begaan door een wormgoor. En dan krijgt Groningen halverwege de helft van ADO Den Haag... mogen vrije schop gaan nemen. Ik ben benieuwd of ADO Den Haag er nog een beetje in gelooft... eerlijk gezegd, om nog een positief resultaat hier tegenover Groningen te behalen. Kierm komt met een voorzet. Die voorzet wordt enigszins geblokt. Blijft hangen op de rand van een 16-meter gebied. En er wordt er ook nog eens een keertje hens gemaakt door een speler van ADO Den Haag. We gaan naar de 47e minuut en de stand is 2-0. Voor Groningen. Het korvel in Ahoy. Frank Bieleit. Drie minuten nog tot de rust. En het is 10-9 voor Fortuna tegen PKC. En PKC miste al twee strafworpen in deze wedstrijd. Nou, dat mag normaal gesproken natuurlijk nooit gebeuren. Laat staan in de finale. Daar mag je dat soort buitenkantjes niet missen. En die zouden nog wel eens heel duur kunnen worden. Want voorlopig PKC moet PKC nog een keer op voorsprong komen in deze wedstrijd. En nu maar eerst eens op zien om gelijke hoogte te komen. Nu het vak van Medi Tims in de aanval is, dat is ook het vak van Danny Den Dunne... De man van de mooie treffer, maar ook Laurens Leerhoek. De jonge man die onder de korf absoluut de meeste rebounds weghaalt voor zijn ploeg. Maar ook een van de top-rebounders is in de Korfbal League. Nu hoeft hij dat nauwelijks te doen, want het is weer maar één schot. En dan loopt het niet verder meer bij PKC. Zo doen ze zichzelf tekort. Ze krijgen te weinig schoten in de 25 seconden die er staan voor een aanval. Waarbij je dan in ieder geval een keer de korf moet hebben geraakt. En zo krijgt Fortuna wat langer balbezit. Ze nemen ook wat meer de tijd. Dan PKC het oogt wat rustiger bij de ploeg uit Delft. En dat leidt tot een voorsprong van 10 tegen 9. Degradatievoetbal in Tilburg bij Rachel Meeg. Voorlopig heel veel balbezit voor Willem II. Daaraan is niets veranderd na 5,5 minuten spelen. Niet dat het een kans heeft opgeleverd. En overigens is terwijl Roda op de eigen helft een vrije trap mag nemen. Na een overtreding op Sucuwin. Dat gaat uh, Wielaar doen. Is Willem II weer met 11 man. Omdat Van Zeelst met een bloedende er een minuutje uit was. En even verzorgd werd aan de zij. Hij staat er weer bij het talent uit de eigen jeugdopleiding. Joachim houdt de bal niet vast. Bonifacio moet eigenlijk naar voren schakelen in de middencirkel namens Roda. Maar de bal terug op Kurto. Toch wat opgejaagd door Joachim. Bal naar Montaigne aan de rechterkant. En dan weer opgepakt door Joris Peters. Uitgevallen tegen Heerenveen vorige week, maar fit genoeg om te starten als centrale verdediger. De uitspeler van Den Bosch. Dan balbezit aan de rechterkant voor Cornelissen. Steekt namens Willem 2 de middenlijn over. Bal gaat wat naar voren toe. Komt terecht in de voeten van Ricardo Ippel. Maar die raakt de bal kwijt. En dan naar voren met Biemans bij Willem 2. Meteen weer opgepakt door Cornelissen ook. Staat op de Roda helft. Maar kan de bal niet controleren. en Dus komt er een ingooi voor Roda. Dat echt nog niet één keer een eigen aanval heeft laten zien op de helft van Willem II. Na 6,5 minuten spelen bij de 0-0 stand in Tilburg bij Willem II Rodejeensee. Heeft LKC RKC al laten zien dat ze willen winnen, Richard? Nee, nog niet. Het is wat afwachtend. De ploeg van Erwin Koeman. Sowieso een aftastend begin ook van de kant van Heracles Almelo. Nu Milano Koenders dribbelt in een laag tempo richting de middencirkel. Combinatie met Foujicevic. Die paast dan weer naar Everton. En zo speelt Heracles eigenlijk in een ja, langzaam tempo de bal rond. Nu weer Koenders gaat 1-2 man voorbij. Dat is misschien iets naar de linkerkant. Naar Palliets. Palliets dan weer helemaal terug naar de linkerkant. Dan wordt er weer in de breedte gecombineerd. Fouje is fiets nu uh, diep richting uh, Paljits, Die leidt balverlies. En via Martina gaat het dan terug naar Zoet. Zoet de doelman van RKC, met een lange bal naar voren richting Jozefzoon. Opgevangen achterin door Herakles, dat weer met drie man daar achterin staat. En dan op het middenveld een overtreding van Duits. Maar Wiedemeijer laat het doorgaan. Duits met zijn uh, linkervoet paast de bal naar de rechterkant. Daar staat Jozefzoon, die heeft snelheid. Wordt verdedigd aan de rechterkant door Dorda. Ook dat zegt Wiedermeyer Mag allemaal en zo... Gebeurt er in elk geval nu iets meer in deze wedstrijd. Acht minuten op de klok, maar nog geen echte hoogtepunten. 0 tegen 0. Hoe is de tweede helft bij Groningen Ado, Henk? Nou, ik denk dat Groningen ervan uitgaat met deze stand van 2-0. Behouden wat je hebt en vooral niet jagen op een derde doelpunt. Laat Den Haag maar een beetje komen. Laten we maar vroegtijdig druk op de bal zetten en het speelveld vooral klein houden. Van de verdediging van FC Groningen speelt verder van het doel af. En Den Haag weet geen openingen te forceren. Statistiek is spreek ook niet in het voordeel van ADO Den Haag. Want ze hebben de laatste twee uitwedstrijden verloren. Acht uitwedstrijden niet gewonnen. En in de laatste twee uitwedstrijden hebben ze ook geen doelpunten gemaakt. Ik ga kijken naar de vrije schop van FC Groningen. Die wordt genomen. Door Kierm komt in een 16 metergebied. Wordt weggekopt door Romero. We hebben binnen de 16 gebracht door de Linkering. Althans, hij dacht dat, maar de racht de bal niet goed. De bal is over de zijlijn gegaan en Aardo Den Haag gaat dan ingooien. Ik heb in die tweede helft nog geen fatsoenlijke aanval gezien van Aardo Den Haag. En ik denk dat er ook weinig meer uit deze ploeg zal komen. Met deze 2-0 achterstand tegen Groningen. Eens kijken of we al een beetje in de buurt komen van een echte korreluitslag bij Frank Wijwijt. <laughs> uh, nou ja, we hebben in ieder geval 20 doelpunten gezien. Eerlijk verdeeld over PKC en Fortuna. Dus uh, het is rust over de rust. Dus het is 10-10. Uh, en uh, dat is goed nieuws voor uh, PKC. Want het heeft in de hele eerste helft niet voorgestaan. Maar staat uiteindelijk wel op gelijke hoogte. En kan dus in de tweede helft uh, gewoon nog toeslaan. En uh, daar de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe trekken. Iets wat Fortuna voor Rust niet gelukt is. Ondanks die uh, flitsende start. 4-0 voor, 6-2 voor. Maar uiteindelijk zag het PKC toch dichterbij kruipen. De ploeg uit uh, Papendrecht heeft zich echt teruggeknokt in uh, de wedstrijd. Met name in de verdediging hard moeten vechten voor de rebound. Want dat kunnen ze bij Fortuna als geen andere ploeg in de Korbal League. De top rebounders spelen allemaal bij uh, de ploeg uit Delft. Daar heeft PKC uh, het mee te doen. En dat hebben ze aardig niet meer dan dat opgelost. Want eigenlijk is PKC op papier de beste ploeg van de Korfballeague. Maar dat hebben ze in deze wedstrijd nog niet laten zien. Een helft hebben ze daar nog voor. Het is rust in Ahoy en het is 10-10 bij rust. Wie is het beste tot nu toe in Tilburg? Nou, Roda is in ieder geval wakker geworden. Willem 2 maakt een iets completere indruk. Na 10 minuten bij de 0-0 stand flederen ze aan de rechterkant van het veld. Net over de middenlijn met een vrije trap. Met links getrapt natuurlijk door Flederis. Maar in de handschoenen van Doelman David Mul. Van Willem II, die de bal nu vermoedelijk terugkrijgt. Nee, want Cornelis speelt hem over de breedte van het veld naar zijn collega vleugelverdediger, Jallo. Dan zitten we aan de linkerkant met Heusje namens Willem II, meter of 10-20 voor de middenlijn. Wil de ingooien zelf nemen, maar loopt de bal over de zeilen en hij moet het overlaten aan Monteinen. Dan zit Peters ertussen, Guit naar voren toe richting Joachim. Hij is topscorer van Willem II met zijn vijf doelpunten en krijgt een vrije trap mee. Na 10,5 een halve minuut spelen in Tilburg nog altijd eigenlijk geen kansen en dus ook geen doelpunten. Willem II Roda. 0 -0. De Nederlandse rugbyers zijn gepromoveerd naar de eerste divisie. Oranje won uit bij Kroatië 25-29 en daardoor verstevigde Nederland de koppositie in de tweede divisie, A. Ja, en is de poel Winst zeker. En daardoor mag Oranje in september strijden om het laatste DK-ticket voor Europa. Dus 0-0 bij Herakles RKC en Willem II Roda. Na een minuut of 12 en na een minuut of 10 in de tweede helft bij Groningen Ado 2-0. Tot zo naar het journaal. En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 Lees dan Stoner van John Williams. Een herontdekt meesterwerk: Stoner van John Williams. Dit is Radio 1.